Ik zat als domme kamer. Ik fout van oude vrienden. Waarmee ik mijn jeugd te doorgewacht. En die respect verdiende. Maar opeens zoveel in de communicatie was verdwenen. Want voor die mij op ogen hakken neemt ik iedereen de benen. Ik dacht erover na en ik zei: ik heb ook een meisje. Mijn echte hechte vrienden die staan bovenaan het lijstje. Op den duur verdwijnt je meisje. Sta je met je bal. Je wilt terug naar je vrienden. Je hebt ze laten vallen. Ik had je nodig. Zoals een echte vriendje nodig heeft. Ik vind het jammer dat je nu je leven uitleeft. Het is je keuze. Maar je keuze is dus verkneuzen. Maar ik hou er gek van haar. Het is een serieuze weg. Naar de toekomst zeg je toekomst die is nok Het huisje boog je geeft je geld in en je wordt gelokt in de tent met een maltisch leertje op je schoten met, met je, wijf je wijf op, op de, de bankje wat bedankt idioot want er is een verschil tussen vrienden en kennissen want voor mijn vrienden geef ik alles wat ze kunnen wensen dat is respect een luister toren maar wanneer je dat vraagt dan gaan de meesten er vandoor want begrip is een de code in onze groep en wanneer de ook moet janken sta ik ook op de stoel bij die echte vrienden zijn het als echte vrienden als de vrienden verdienen die de vrienden lessen vrienden van wanneer nodig dienen een echte maat die staat klaar hij staat er voor de lol en ook voor gevaar nu de vriend zal de fokkers zieren inspireren en hij zegt een godverdomme voor de honderdste keer dat ze van leren en ze blijven bij de gedachte dat ze onverwacht trachten Leren leven met die zachte huisje, boompje, beestje Mentaliteitje, met stomme gett, dat man pleit voor vrijheid ergens is inspiratie, hoor ik vele keren Nu vriend zal de zin dat ja. zeker laten inspireren blijf je accepteren maar we tegen op herinneringen die zich wegkeren keer me niet terug toe man ik word moe je praat over brothers voor het leven en de groep. jouw leven dat wil op en het mijne dat hem toe jouw leven is een stad slenderen met die koe zijn de goede tijden die we kennen die waren ongekende dat we nooit iets plannen en zelfs die ellende moet tegen beter zijn dan de maandelijks verwenden ding te zijn als je plekmatig bent kom niet bij me op te proppen kom niet aan kloppen met al kleppen voor je toppen was je nimmer nooit te stoppen je moest er zo kloppen, kijk ik nou toch even hoe dat die Kopen, kopen, kopen, kopen rollen, Doe dus ze zonder. Maar je moest er zo een opper, kom niet bij me aan, want als bier de kraan. zo, kwam die spontaan en nu zie je me niet naar staan. Homies blijven boven wijven, was de rok en de regen in de groen. Maar toen die tegen in beeld kwamen, snap je de cloe? Kijk die zogenaamde vrienden met vriendin. Zonder vriendin zijn ze chill, maar die trut is het begin. Van miscommunicatie, irritatie, leidt tot frustratie, wegrelatie. Gevolgd door een maf van maat, Die ze praktisch in in het water pakken. Stakken, mocht op aan die trut plakken. Maar neem me met je vrienden onderuit. Mogen zakken. Overal dus ze Als het tijd is om die keus te maken, kies je dan. Laat je kiezen. Je je dumpel dan man, zolang het kan. Het leven vrienden en relatie, wat verwacht je ervan? Totdat het er met je bij vertrand, ben je in ongeveer. Eeuwige intermeid beland Diepe dikke depressie steekt op kop op Maar niemand zegt kom op, kom op Je vroege vrienden roepen fok op En die voelt je fucking opgefokt Dan zit je dat terwijl het leven aan je voorbij kruipt De sleutel in je leven sluit En je voor die bitch kruipt Het veilen vanaf druipt En je elke vrijdagavond In de situatie helemaal de tering zuip Elke dag uit, joh ga maar na Goed gepland, maar je denkt niet na